Speciaal voor going dancing down the street. Peter's Jacks Band in het begin van het tweede gedeelte met Peters. No crack under pressure. Voor Gooi, Eemland, Vechtstreek en ver, ver daarbuiten. Dit is Starpoint Dance FM. Kom binnenlopen. Amnesia, hoor je. Don't crack under pressure. En of het ook uh, die plaats Starboard FM Dance Tip is geweest, dat hoor je allemaal. 31 december, de laatste dag van 2003, sluiten we af met 10 jaar lang Starpoint. En daarin hoor je uh, inderdaad al die platen nog eenmaal voorbij komen... die echte Starpoint klassiekers, zo noem ik ze dan maar. Dit is er trouwens ook wel eentje hoor. Mag ik je presenteren... De Formatie Shannon. En do you wanna get away... Jumere radio op zijn allerbest. Starpoint FM. 31 seconds And we're gone for auto-sequence stuff. Beste star. En uh, nog eenmaal is deze ster... Uh, uh, de ster... van uh, de FM-band... in dit geval. www.starpointfm.nl Daar vind je alle informatie over... Uh, dit uh, radiostation... Starpoint Dance FM. Nog één keer hoor je ons. En daarna uh, helaas nooit meer. En dit voor de gelegenheid... even als laatste... de Starpoint FM Dance Tip. Soul Magic... Kunnen maken dat, uh, dat weten we wel maar denen kunnen er ook wat van dit is afkomstig uit denemarken en als mijn Deens wat beter was dan had ik je verteld uh, wie de exacte uitvoerenden zijn maar al die rare tekens met streepjes erdoor daar ben ik niet zo van dus uh, dat moet je maar te goed houden soulmagic hoor je in de gelijknamige plaat stapen de vem dance tip de laatste ook uh, nog de aankomende dagen. Alvorens ook dat item voorgoed de geschiedenis in verdwijnt. de FM dus, je weet het, het is voor het laatst. En uh, nou, zullen we eens even terugkijken in een stukje geschiedenis van Starpoint Dance FM. Heb hebben de microfoon buiten gezet? Kun je horen hoe het weer hier ongeveer is? Weer. U zei, u zei nou, Weet je nog dat we hier naartoe kwamen op de fiets en zo en dat we een beetje nat waren en zo? Dat we nog steeds nat zijn en zo. Ja, echt, mijn vader. helemaal klopt, ik heb nog steeds geen andere auto. Doe er wat aan. Het regent. Ja, wat is dit nou voor weer? Even tussentijdse informatie. Het is bijna tien voor tien. Je hebt even wachten. Ja? Ben blij dat het zondagavond is en geen Laten we nu op de fiets. Wow, rustig maar. Maar ik moet zometeen ook op de fiets naar huis. En ik moet morgen in dat dienst. Is minder. Ieder, iedereen die nu luistert, iedereen moet allemaal van mij aan mij meehelpen en denken en alles van ik moet morgen om 7 uur s ochtends ga ik in dienst. Nee, ik heb er geen zin in, maar het is niet anders. Wees blij, het is dicht bij huis. Ja, nou ja. Mag ik ja, dat wel. Ja, gooi het ja? maar dan. Starpoint Dance FM. Every weekend. 93.7. The most dancer. Ja, dat waren. Danny de Wilde en Peter de Winter. En uh, nou, een stukje wat uh, afkomstig was. Ergens uit 93, exact tien jaar geleden. Toen we uh, ja, voor het eerst de beluisteren waren. Op 937. En nu, via al die frequenties, nog één keer. We sluiten een hoofdstuk af hoofdstuk dat de titel meekrijgt Starpoint Dance FM en voorgoed zal verdwijnen. Aankomende 31 december meer van dit soort fragmenten het hele verhaal en de platen nog een keer. Dress to impress and not fess, hey. excuse me if I didn't address my name, yeah. thanks, we're here to prove that a group can make you move and soothe anybody who moves at a party, so what's the chance on a dance with well, a new jack, stay on your guts to get down, yeah, Een keer het feestje op je radio. 937 was het destijds, nu zijn het 9497 94 97, 97, 1, 99, 1, 93, 5 geloof ik. Iets op middengolf. Nou, wat het allemaal is. Ik weet het allemaal niet, ik heb het allemaal niet meer helemaal bijgehouden. Je moet het maar even bekijken op www.startpoordefem.nl voor alle exacte frequenties. En daar kun je ook eventueel, mocht je buiten het zendbereik vallen, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Kun je ook nog luisteren via de webstream www.startpoordefem.nl. Daar vind je dus alle informaties omtrent alle zenders, alle locaties. Nou, weet ik wel, alles en meer op www.startpoordefem.nl. Ook oh, dit is ook fijn trouwens. I oh, would wanna ever made that, but come with an Ain Angela as uh, save your love. Save your love, the number one, y'all. For the one that you to come home to. You got to save your love, the number one, y'all. For the one that's always there, hold you. You got save your love, a number one, y'all. For the one that you to come home to. You got to save your love, the number one, y'all. For the one that's always there, hold you. I work hard all day for a little play tonight. My body, come on, make it all right. When I called you hot on my telephone My heartbeat stopped Cause you were not at home Some girl I've been having I'm good with you Cause you know what to do baby When it's all said and Nog steeds discussie uh, gaan we ook hier. Ja, it, no, no, no, no. Ah, Verstraten, die vindt uh, I'll be Good namelijk veel beter. En Ron en ik uh, vinden dit eigenlijk wel uh, de betere plaats voor en Angela. Ja, it, no. ah, zo hadden we inderdaad ook intern vaak wat uh, discussies over platen en zo. Zo so, bij de Fam Die Mo's uh, Tijd voor een uh, lekker beuker in een nieuw jasje is uh, gestoken. Niks aantal jaren geleden mag ik presenteren: Yazoo, Don't Go. De, nou, de, de, de nieuwe, wat sneller uitvoering. En als het je nog niet snel genoeg is, moet je dan maar even laten weten. Dan schop ik hem nog wat extra omhoog. Het is het niet snel genoeg. Hè? Die, die, die van Geffen, die belde net. Of het niet nog een beetje sneller kan. Ja, dan is hij ook lekker snel afgelopen. Dat, dat scheelt alweer. Ja, nou ja. Dat we weggaan is in ieder geval wel zeker. 2004 is in zicht. En met 2004 in zicht is het einde van Starboard FM naderende. Tot en met 2004 doen we het nog. Voor heel Nederland... En ver en verder buiten. En daarna is het voorbij. Oh, dit is trouwens ook wel een heel fijn plaatje. Haha. Uit de stallen van Romperdom. Flawless. The ones. I know. de romperom met het uh, plaatje inderdaad binnenkwam lopen. Ik had dat wel ergens gehoord. En uh, oh, als een, een goede plaat dan uh, zegt van, uh, nou dat heb ik wel. Nou, nou, meenemen dan. Dan gaan we dat eens even draaien. Nou, dat is eigenlijk uh, veel gebeurd in de jaren. Starpoint FM, the most danceable vanuit uh, nou, heel Nederland, uh, kan ik toch wel zo'n beetje roepen nu, geloof ik. Visit us at www.starpointfm.nl ja, dat wat betreft uh, alle informatie om uh, omtrent dit radio station. is de informatiebron daarvoor. Eventueel mail, kan ook studio.starboardofan.nl of bel eens even. Dat vinden we ook altijd leuk. 0648825854 is het nummer. En dit is Gimmick. Why you wanna hurt me? ...vraagt ook een plaat die behoort in de Dance Top 500... Uh, ...die bij uh, ID&T op dit moment bezig is. Ik weet niet of die erin staat. Kan ik kan eens dus even uh, bekijken. Gimmick Why You Wanna Hurt Me. Ah, mag ik wel zeggen een echte uh, Peters plaatje. En als we het over Peters hebben... draaien we net al uh, vast een uh, fragmentje was er eigenlijk een tien jaar lang Starpoint-event eigenlijk allemaal gebeurd. Nou ja, uh, inderdaad, die grote onweersbuien die uh, verbindingen platgooide, Zoals je dat al eerder hoorde in een fragmentje van Peter de Winter en uh, Danny de Wilne. En uh, nou, dit uh, komt ook nog ergens uit het verleden. Nog eenmaal een oproep mochten de heren technici luisteren. Uh, Beste jongens, eh, technische assistentie graag op de zenderlocatie. We weten wel waarom, hoop ik. Ja, oh, toen was hij ook abrupt afgelopen. Starpoint Dance, ja. Dance, Dance, Dance FM. Dance Dance. FM. Dan 93.7. <moglacht> nou, hoe het allemaal afloopt. En uh, nou ja, wat er allemaal gebeurt op dat moment. Dat hoor je allemaal 31 december in 10 jaar. Starpoint Dance FM. Deze noodkreet van de heer Peters uh, ja, eindigde inderdaad uh, in het niet. Het hoe en waarom tussen 12 en 6 op de 31ste, de laatste dag van dit jaar. 2003 is al bijna weer voorbij. Tien jaar geleden begonnen we en tien jaar later stoppen we ook. I see you hoor je. En uh, if this ain't love. Nou dan weet ik het niet. Als dit geen liefde voor radio is. Uh, inderdaad, tien jaar lang alles geven wat je hebt. Hey! Is die één van jou? Ja, die is van mij. Kom onmiddellijk naar buiten. Stom in. Mag ik misschien even weten? Wat staat hier? Dat staat verkeren A Bosbeul. En hoe heet jij? B Steunweer. Rot dan onmiddellijk dat klote ding hier vandaan stomme trut? Blijf met je gore poten van mijn auto af man. En als ik dat ding hier al een keer zie staan dan is jouw volgende papierplaats voor de deur van het arbeidsbureau. wat je maar, ja! Met een aanval op Hulversum. Hier is Stapel Densenver.